meer dan 7 ton winst gemaakt, dat schrijft de NRC. De stichting Hulptroepen Alliantie verkocht via internet mondkapjes... en sneltesten aan consumenten en zorginstellingen. Van Liende en zijn vrienden richtten de stichting in 2020 op... toen corona begon. Later bleek dat ze miljoenen hadden verdiend... aan een mondkapjesdieel met de overheid. Boodschappen doen wordt binnenkort nog duurder. De prijzen stijgen met soms wel 10 procent. Zo kondigen de supermarkten aan in het Financiële Dagblad... Ze hebben geprobeerd om het leed zo lang mogelijk te verzachten, maar de rek is er nu echt uit. Vooral producten met graan en suiker worden duurder. Op het station van Emmen is het afgelopen avond onrustig geweest. Een groep asielzoekers misdroeg zich en liep op de rails. Agenten moesten volgens regionale media een politiehond en een wapenstok gebruiken. Eén asielzoeker werd opgepakt. Hij zou mensen hebben bedreigd en betrokken zijn geweest bij een vechtpartij. En experts van de VN zijn in Oekraïne begonnen met onderzoek op twee nucleaire locaties. Dat doen ze op verzoek van Oekraïne en ze verwachten deze week nog met hun bevindingen te komen. Rusland zegt dat Oekraïne een vuile bom wil inzetten en de Russen de schuld wil geven. Maar Oekraïne zegt dat het juist andersom is. En het Veronica Weer van Weer.nl. Vanuit het zuiden regen en overdag is het dan onstuimig met vooral aan de kust fikse buien en soms zware windstoten. Het wordt rond 17 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Dit is Veronica. We love music. music. songs. heet meer te verdwijnen. Dit is Veronica, Radio Veronica, zo eigenwijs als altijd. and why the original radio. Veronica. going back to a time when we owned this town.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 Nieuws 3 uur. Goedenacht, ik ben Gert-Jan De Vlaamse politie heeft een Nederlandse auto onderzocht... omdat er mogelijk explosieven in lagen. Bomexperts hebben een vermoedelijk explosief meegenomen, melden Vlaamse media. De politie heeft twee inzittenden aangehouden. Of het om Nederlanders gaat, is nog niet bekend. De politie hield de auto staande omdat er een link was met geweld in het drugsmilieu.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 Ze schrijft geen afscheidsbrief en komt ook niet persoonlijk naar het parlement om dag te zeggen. Ze stuurt deze week wel een e-mail waarmee ze haar ontslag indient. Ariep zat sinds 1998 in de Tweede Kamer voor de PvdA en ze was vijf jaar lang kamervoorzitter. Ze vertrekt vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En de opwarming van de aarde kan niet meer onder de anderhalve graad worden gehouden. Dat zeggen honderden wetenschappers in aanloop naar de klimaattop in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh...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 I walk up. Did I waste your time? Did I? music Zeke. Plus de app, je smart speaker en radioveronica.nl. Slimme installateurs kiezen voor een g pack. Een closet en zitting in één verpakking. Super eenvoudig. Eenvoudig kiezen door het brede assortiment. Eenvoudig kopen door de handige meeneemverpakking. En eenvoudig installeren door de innovatieve techniek. Kijk op gbrit.nl/slash packs. 14 jaar alweer. Maar je blijft altijd papa's kleine meid. Guusje was morgen jarig. Helaas kreeg Guusje de ziekte van Betten. Kinderen met de ziekte van betten worden vaak niet oud. Geef ze hoop op een toekomst. Doneer op bietbetten.nl Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. Gebrit.nl dit.nl/slash Veronica. Uh. Veronica Nieuws. 4 uur. Goedemorgen, ik ben Gert-Jan Kuider.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 en de Russen de schuld wil geven. Maar Oekraïne zegt dat het juist andersom is. De man die met een hamer het huis van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi was binnengedrongen... riskeert een lange gevangenisstraf. Behalve voor mishandeling en poging tot ontvoering... willen ze hem ook aanklagen voor poging tot moord. De man stond met een hamer te wachten op Pelosi, maar trof haar man. Die kreeg klappen en raakte zwaargewond. En het Veronica Weer van Weer.nl...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 I'm a continent Music in my life with them. Jouw leven vertaalt in muziek. Come <laughs> dichte en niet alleen de hit. Veronica muziek die het verschil maakt. Ain got no regrets. I ain't losing track of I'm uh -huh. Stop it. Every day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 Check dan nu het online kanaal Veronica Alternative XL. Met onder andere The Cure, Foo Fighters en Pearl Jam. Via radioveronica.nl of de gratis Radio Veronica app. Veronica Alternative XL. Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. Gebrit.nl slash packs. Veronica. Veronica nieuws. Vijf uur. Goedemorgen, ik ben Gert-Jan Keuler. De omstreden mondkapjesstichting van Siewert van Lienden... maakte vorig jaar nog meer dan 7 ton winst, schrijft NRC. De stichting Alliantie verkocht via internet mondkapjes... en sneltesten aan consumenten en zorginstellingen. Van Lienden en zijn vrienden richten de stichting...